Uur. Buiten we met het NMS-journaal. Het Openbaar Ministerie heeft gevangenisstraffen van 3,5 tot 12 jaar geëist... tegen de verdachte van de aanslag op de Telegraaf. In 2018 ramde een busje gevuld met benzine... de gevel van het pand in Amsterdam waar de Telegraafredactie werkt. De hoogste eis van 12 jaar is tegen Bilal LH... die volgens het OM een leidende rol had... binnen de criminele organisatie die de aanslag pleegde... De aanslag zou te maken hebben gehad met publicaties in de krant over de georganiseerde misdaad. Politie en justitie denken dat Ridouan Taghi de opdrachtgever was. Op dit moment liggen er 78 coronapatiënten op de intensive care, 9 minder dan gisteren, zegt Ernst Karpers, voorzitter van het landelijke netwerk Acute Zorg. De drie voorgaande dagen was er juist een stijging van het aantal patiënten zichtbaar op de IC's. Daarnaast liggen er nog 280 covid-patiënten in het ziekenhuis, 1 minder dan gisteren.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 Transavia betaalt 85 reizigers die geen genoegen namen met een corona-voucher het volledige ticketbedrag terug, zegt Avi Claim, het bedrijf dat namens de reizigers een rechtszaak had aangespannen. Later deze week zijn er soortgelijke rechtszaken tegen nog eens vijf vliegmaatschappijen, waaronder Ryanair en EasyJet. Het weer nog kans op buien, alleen in het Noordoosten blijft het zo goed als droog. De buien verdwijnen vanavond. Morgen schijnt de zon geregeld bij maxima van 21 tot 24 graden. Vooral in de zuidelijke helft van het land komen opnieuw forse buien met mogelijk onweer voor. Dit was het NMS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het is vrij druk in Noord-Holland. Er staat onder meer file op de A4 van Amsterdam naar Den Haag tussen Nieuw-Vennep en Hoogmade. Je hebt daar een kwartier op onthoud. Op de A5 van Hoofddorp naar Amsterdam staat het vast voor de aansluiting met de A10. Daar is de vertraging 20 minuten. En Op de A8 van Amsterdam naar Zaanstad is een ongeluk gebeurd bij knooppunt Zaandam. Twee rijstroken zijn daar dicht en vanaf knooppunt Koenplein heb je daardoor 10 minuten op onthoud.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 Met nu de herhaling van Zandvoort op zondag. Guess what they dance in Colombia.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 Hoe kan dat dan? De, de virtuele Formule 1 race van uh, Monaco wordt uh, dan gereden. Dus vanavond om 7 uur live. Mm, ja, die heb ik vroeger ook gereden, die uh, Monaco. Mooie baan om op te rijden. Maar die, die dat virtuele dat is net echt, man. Ja, ik weet het. Vanavond 7 uur uh, racefans. Uh, de virtuele Formule 1 race van Monaco live op uh, het speciale sportkanaal. Goed.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 We terug in het verleden, nee nee nee nee. Zo gaat het elke keer, we doen het elke keer. Vond al in de playlist hoor van uh, Albert Jan. Kom ik op een andere loop niet weg. dan walk away. Hier is uh, de single van de Four Tops.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 of neem even telefonisch contact op, want waar verblijft Sully? Sully verblijft momenteel in het dierenhuis Kremmeland, Keesomstraat 5.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 De deuren van de discotheek blijven voorlopig nog dicht, Albert-Jan. Maar je kon toch even lekker dansen zo, in de studio van ZTV. Hier heb ik vroeger gedanst. Ja, echt waar. Ja, je. Oh jee. Alleen dansen, hè? Gewoon, hè? Tof. Stil. Oh, ja, tof. weer een mooi nummer. Ja, ja. En uh, toen uh, ging ik ook nog even mee dansen, weet je wel. En uh, Dat deed ik ook op deze van uh, Rick Ashley. Dus we blijven gewoon even in de discotheek.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 Oh, yeah. we're awesome. just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 Children everywhere. When you see them, I'll be there. We had your.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 Flowers everywhere I wish that we could both be there Voor het nieuws en uh, weer van uh, 5 uur. Zouden de radio aan, zet hem zandvoort. Tot na 5 uur. Strauwentje en ik er met Spoogie en Sonu.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 When you're feeling in the dubs, don't be silly, chaps. Just purse your lips and whistle. That's the thing. Aye. Always look on the bright. You lost